kondigde eerder deze maand aan dat alle ter dood veroordeelde criminelen ook echt zouden worden geëxecuteerd. Hij wil ervoor zorgen dat alle criminelen wat hij noemt krijgen wat ze verdienen. Bij een auto-ongeluk in het Zeeuwse Zouterlanden is oud-topman Wisser Dekker van Philips omgekomen. Het is nog niet duidelijk of hij overleed door het ongeluk of eerder al onwel was geworden. Dekker was president-directeur van Philips van 1982 tot 1986 en voerde in die tijd een ingrijpende reorganisatie door. Deskundigen twijfelden nogal eens aan de capaciteiten van Wisser Dekker, maar bij het personeel van Philips was hij populair. Wisser Dekker was 88 jaar.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 klassiekertje van de bovenste plank zou kunnen het dan noemen: Golden Earring. En when the lady smiles. Het is tien over 7 we gaan vandaag tot het 9 uur. Dat heeft te maken met het muziekfestival in Zandvoort. Aldo nog steeds in de studio, Aldo. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, ga je, Aavond, nog een... he, avond al. ga je nog het dorp in straks? Tuurlijk. Ik zal het programma doornemen, want er zijn een aantal leuke bandjes... waaronder de Ruud Jansen-band. Misschien gaan we hem straks nog even bellen. We, hij wist nog niet helemaal zeker. Hij moest nog even soundchecken, zei hij. Maar hij zegt, wie weet, je kunt het proberen. Hij staat aan het einde van de Haltestraat. De toetsen virtueus en stemkunstenaar Ruud Jansen dus. En hij neemt zijn uh, XL-band mee. Uh, midden van de Haltestraat staat Bob Color band featuring Donna Pessy. Dat is een human jukebox. Dit, term, dit keer met band exotische zangeres Donna Pessy ...met een mix van soul, funk... En disco en nog veel meer. Dat is altijd lekker toch? Dorsplein, The Beat. Nooit van gehoord. Het zijn uh, zes enthousiaste musici. Die zijn nog maar net begonnen met optreden op het Dorsplein. Zijn ze de openingsact van de avond. En uh, kunnen ze dan uh, laten zien of zij klaar zijn voor het grote werk. Nou, daarna komt Jamento, Dat is een coverband. En die doet het op een meest bijzondere... Wijzen maken ze muziek en uniek in stijl en werkwijze, altijd met één doel: dansen. Klinkt altijd goed, het repertoire van de band is veel, vaat van muziekstijlen die met overtuiging worden neergezet. Op het kerkplein zijn de Mark X Brothers, speciaal en vooral spectaculair in hun optredens. Jazz, funk en soul voert de bovendien bij deze enthousiaste coverband, die in menig versteld zal staan met hun muzikale mogelijkheden. En uh, alle, in alles wordt in samenwerking gedaan met de DJ Misbehave. En ja, wel één dingetje wat heel erg belangrijk is, staat hier... Stilstaan is geen optie. Nou, duidelijk toch? Duidelijk. Dus de, de voetjes moeten van de vloer vanavond... En we hebben het gehoord van onze weerman Lex van een Hoorn. Vanaf 9 uur wordt het droog, dus... Geen enkel probleem, voor de seconde. Misschien een klein parapluutje mee, dat zal misschien wel helpen, maar bonso, bonso. laten we hopen dat het uh, uh, droog blijft. Hey, deze draai ik eigenlijk even onze programma-directeur Albert-Jan Vos. Hij is fan van Nickelback en dit is een nieuwe single, Trying Not To Love You. Ah, wat lekker zeggen. John Legend op uh, ZFM en Save Room. Vanavond speelt Ajax om uh, kwart voor negen. Tegen uh, Nakbreda. Normaal zit ik erbij thuis in de arena. Maar dit jaar, deze keer niet. Om, uh, omdat ik tot negen uur hier bij de radio zit. Natuurlijk met jou al dan. Dat doe je heel goed. Maar ik moet wel van een plaatje draaien voor mijn voor familie. Laat maar, ik het zo even noemen. Je hoeft toch niet te gaan? Je bent toch wel er Ja, ja, Ajax, ja, ik daarom. Ajax. Zo, zo makkelijk. 3 daar teken ik zeker voor Maar er is altijd één liedje die in de rust wordt gedraaid Als de spelers op het veld opkomen, En dat brengt me toch altijd wel een vrolijk gevoel en Dan denk ik: nou, ah ja, ze gaan weer beginnen Het is Bob Marley en de Wailers En Three Little Birds Yo man, Bob Marley en de Whalers, Three Little Birds op uh, ZFM. En het nieuws van de week is toch wel dat Barbie van O.O. Gerso is bevallen van een dochtertje genaamd Angela Melissa Cora. Nou ja, ze is nu al minstens zo intelligent als de moeder. Ze kan namelijk zelfstandig ademhalen. Me Ik had toen beter moeten weten. Je keek alsof je lief naar mij. Je zag in mij de ware liefde. Maar jij, jij, jij, je was een leugen. Nou, dit weekend is het het, het uh, DTM. Zandvoort op het circuit natuurlijk. En um, ZFM is er de hele dag bij. Vandaag al. Met um, Alp, John en Rob natuurlijk. En morgen natuurlijk met, in zondag, met zondag in Kimmeland. Aldo en ik um, van 2 tot 5 zullen ja. met Willem van Denzen verslag doen van uh, de DTM. Nou wat is er morgen onder andere? De Legend Car Cup. Begint al heel vroeg. Hou je ervan om zondag vroeg uit je bed te gaan? Ik er niet. Maar team voor haar. Ik ga even luisteren. ...Legend Cars Cup. Ja, ik denk niet dat ze verslag doen dan om tien voor half negen. Oh, dan tv aan, misschien? De TV misschien wel, ja. Half tien, de Porsche Carrera Cup. De tweede race daarvan. Dan starten we om tien voor half elf met de DTM. De Warming Up. En um, vanaf um, tien voor half twee start dan echt de Informations Lab. Uh, ja. om, um, even kijken. Half twee is de Start Grid Presentation. En de echte start van de DTM is, over, is drie over twee. Dus het komt goed uit, het valt goed in het programma. Willem van Dent zal verslag doen van, um, van uh, die dag van de DTM. En gisteren was er ook een, ja, een ongeval tussen Ralf Schumacher. Dit is uiteindelijk volgens mij wel meegevallen. Morgen hoor je daar meer informatie over. De DTM eindigt om, um, de verwachting is dat hij eindigt... Even kijken om kwart over drie. En de, de huldiging zal rond vijf uur, half vier zijn. Ook allemaal te volgen via tv en natuurlijk via radio. ZFM, Zandvoort, 169 hoor je het daar. Dit is de gek zeg. Summer super love van Avicii. Samen met Lenny Kravitz. Wat zit vet zeg? Avicii en Lenny Kravitz. Super love. En super love stond op het album Black and White America van Lenny Kravitz. En Mix Koning Avicii heeft daar een uh, remix van gemaakt. Super love. En dit wordt nog wel een hitje, denk ik. Tenminste, ik hoop dat we hem vaker gaan horen. Is Michael Jackson en Pat. Make fun En Bad op ZFM en 14 september komt een geremasterde albumversie van Bad uit. Namelijk 25 jaar geleden dat Bad werd uitgebracht. En er staan onder andere uh, dezelfde liedjes op, maar dan geremasterd, dus wat verbeterd. Er staan een aantal demos op van nieuwe liedjes. En er staan een aantal remixen op van bestaande liedjes, waaronder deze van Afrojack en Pitbull. Ook van Bad. Klein stukje. Love, love, love, love, love, love. love it or hate it it's Mr. Worldwide with the world's greatest you gon' play this, or like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest don't delay this, I'm on that rollin' making a toast to the King MJ for life, I mess with good women but you know that they bad that's right your no it's mine don't take right. just show your face I'm telling you how I feel gonna catch your mind, don't you Making a toast of to the king. Nou ja, ik zeg meestal: je moet er van blijven van zulke lies. Maar het is op zich wel leuk gedaan. En misschien wel leuk als je in een club staat en dat wordt gedraaid dat je denkt van nou, dat klinkt best lekker. album komt dus 14 september uit. De nieuwe versie van Bert 25 jaar alweer 1987 kwam hij uit. Dit is leuk, zeg. Je kent ze misschien van Little Talks, Of Man Man en de nieuwe Mountain Sound in the taste and so i miljoen. Wat zou je daar nou mee doen? Een mooie auto kopen, een mooi huis, misschien wel een prachtig jacht. Het kan allemaal, maar Katy Perry draait de hand niet voor om hoor. Nee, dat uh, interesseert er niks. Voor Katy, uh, Katy Perry is uh, 20 miljoen niets. Ze weigeren namelijk een, uh, in te gaan op een aanbod om in de jury van American Idol plaats te nemen. En hiermee loopt ze 20 miljoen dollar mis. Wild Awake hoorde je op ZFM. En wat is dit vet, zegt het nieuwe van Afrojack. Dit is Rock the House. laatste van Afrojack, rock the house. We zijn er vandaag tot 9 uur. Ik heb het al vaker gezegd, het uh, muziekfestival DTM weekend in Zandvoort. Vanaf uh, 7 uur gaat het van start en uh, volgend uur heb je onder andere verslag. We gaan even kijken wat er al in het dorp is. Het is niet heel erg lekker weer, maar onze weerman Lex van den Hoorn verzekerde ons dat het vanaf 9 uur uh, droog werd... Word. de Houtstraat in het midden staat Bob Collarband. Op de einde Houtstraat staat Ruud Jansen. Op Doorslaat staat twee acts, de Beat en Jamento En op de kerkplein staat De Mar, X Brothers en DJ Misbehave. En misschien is het wel leuk om zo meteen even Ruud Jansen te bellen. Want hij doet nu natuurlijk ook een programma hier bij CFM, voor Nieuwjaren. We gaan even hoe het met hem gaat en wat voor optreden hij vanavond gaat geven. Dit is Lekker Zeg, Jui Lewis en de Nieuws. And doing It All for my baby. Early in the morning. Sitting in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 106.9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van.